uur zit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt een tweede stroomkabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zegt energieminister Jetten. De kabel wordt ook gekoppeld aan een van de Nederlandse windparken die op zee gebouwd moeten worden. De landen rond de Noordzee willen de infrastructuur daarvoor gezamenlijk aanleggen om geld te besparen. Bovendien kunnen landen via de nieuwe kabels onderling stroom uitwisselen. Europese landen praten de komende dag in Oostende over de energieplannen op de Noordzee. In de haven van Amsterdam heeft een grote brand gewoed gisteravond laat. Ontstond er vuur in een ketel in een cacaofabriek. Vlammen verspreiden zich snel door het gebouw. Na twee uur was de brandmeester. Er is niemand gewond geraakt. In huizen zijn rond een peuteropvang en een school extra hekken langs het water geplaatst. Rond die plek verdronk begin deze maand een tweejarig kind... De school vroeg de gemeente om tegemoet te komen aan de zorgen van ouders van leerlingen, meldt NH Nieuws. Het kind viel in de buurt van de peuterspeelzaal in het water. Hulp kwam te laat. Hoe de peuter in het water terecht kwam is onduidelijk. Toch hoopt de gemeente dat de ongerustheid met die hekken wat afneemt. Russische journalisten krijgen geen visum voor de VS. Dat melden Russische staatspersbureaus. Journalisten wilden het bezoek van buitenlandminister Lavrov aan New York verslaan. Rusland is deze maand voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Lavrov is boos. Wees er zeker van dat wij dit niet vergeven of zullen vergeten, zei hij. De Amerikaanse regering heeft niet gereageerd. Eind maart werd de Amerikaanse Wall Street Journal journalist... Evan Gershkovic in Rusland gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionage. Het weer vanuit het westen trekt er meer regen over het land. Het koelt niet verder af dan een graad of acht nacht. Morgen is het eerst droog, maar in de middag weer buien. Het is een stuk frisser bij maximaal 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort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 Maar zij zijn niet als wij. Nee, nee. Dus blijf maar dicht bij mij. Ik neem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 Fantasy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 Never smell, never Closer to you. Oh.